politie zegt dat het vermoedelijk om een stroper gaat die zwaar bewapend is. De voormalig PvdA-burgemeester Welsje van Eindhoven is overleden. Hij was burgemeester van de stad van 1992 tot 2003... en kreeg landelijke bekendheid door zijn sterke optreden rond de Herculesramp. Volgende week vrijdag zal de gemeente eindhoven Welsje herdenken in het gemeentehuis. Rijn Welsje, die al geruime tijd ziek was, is 72 jaar geworden. De gemeente Enschede geeft geen vergunning voor het uitbreiden van vuurwerkopslag in de stad. Over de aanvraag was onrust ontstaan in de buurt. De uitbreiding past volgens Enschede niet in het bestemmingsplan. Het college van BMW gaf vorig jaar een ontheffing voor 50.000 kilo consumentenvuurwerk. Vuurwerkbedrijf Dream Fireworks wilde 350.000 kilo vuurwerk op gaan slaan, maar de gemeente besloot niet verder af te werken van het bestemmingsplan. De Braziliaanse president Rousseff heeft haar staatsbezoek aan de VS afgezegd... vanwege zorgen over Amerikaanse spionagepraktijken. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat het bezoek is uitgesteld. Rousseff zou 23 oktober naar Washington gaan. Ze dreigde al dat ze het staatsbezoek zou afzeggen... na berichten dat de geheime dienst NSA ook gesprekken en e-mails... van haar en haar medewerkers heeft afgetapt. President Obama heeft gisteren nog gebeld met Rousseff... om haar op andere gedachten te brengen, maar dat mocht niet baten.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Zometeen blik ik terug op Prinsjesdag met onze politieke commentatoren... Siewert van Linde, Esther Grisnig en Jamila Aanzi. En onze vaste gast op dinsdag, entertainmentkoning Mark Koster. Goedenavond. Hallo. Hoofdredacteur van de Post Online. Aankomend weekend worden de Emmys uitgereikt. Uh, The Voice of Holland is een grote voor de tweede kanshebber. Keer, voor de tweede keer. Ze hebben al een klein, klein poedelprijsje gepakt de afgelopen dagen. Ja. Beste licht. Prachtig, hè? Dat is ook mooi uitgelicht. <laughs> en beste regie. Of beste, ja, regie... Nou, maar nu kunnen ze de belangrijke Emmy voor Best Reality winnen. En dat is, dat is natuurlijk een, ik echt ja, een enorm succes. En die, die Amerikanen kunnen echt een reality maken. Maar ik hoop dat Alman John het gaat doen. Ja. En dat hij de Peter Stuyzen van de tv-industrie wordt. 55 landen heeft hij het al gemaakt. Ja, ik ben daar strontje op. Kijk jij zelf? Ja, ja ik, ik ben zelfs een keer aanwezig geweest bij de opnames. En toen ja, had ik het echt wel moeilijk. Omdat je dat. je? Ah, zelf handen, zelf het het, je? Nee, je wil wow. het zelf verzinnen. We, wow. we hadden het op omdraaien van die stoelen. Dat is natuurlijk ja. een briljant eve. Ja. Straks dus. hebben wij de man Richard Rietveld. Die reist de hele wereld over om uh, het format te verkopen. Die heeft een dikke bijbel van The Voice in zijn handen. 300 pagina's, daar moeten alle landen zich aan houden. Van Afghanistan tot Zuid-Korea. Zometeen is hij hier. Hij heeft de daar... mooiste baan ter wereld, deze man. Ja, je bent bij Londoord. Ja. Alweer, misschien vol. <laughs> Dat zometeen. Eerst Frank Wielaert. Die is ah. bij Galatasaray in Real Madrid. 18 minuten is die wedstrijd onderweg. Het is nog 0-0, maar het eerste kleine leed is al uh, geschiet. Iger Casillas, vorig jaar uh, na een ruzie met uh, Mourinho... gepasseerd voor het eerste elftal Real Madrid. 238 dagen mocht hij niet kiepen in het eerste. En dan start hij tegen Galatasaray. Na 13 minuten moest hij eruit, omdat hij in de eerste minuut al... geraakt wordt door een elleboog in zijn ribbenkast... door zijn bene zijn eigen uh, verdediger Sergio Ramos. Hij uh, keek meteen al wat ongelukkig naar die botsing... En, uh, Moest zich dus na 13 minuten laten vervangen. Je zag aan hem dat hij het daar heel erg moeilijk mee had. Omdat hij vandaag eindelijk weer eens een keertje aan de bak mocht in de hoofdmacht. Maar hij wordt dus vervangen door de man die hem gepasseerd is in de rangorde. Diego Lopez, ervaren doelman. Die in de competitie gewoon zal blijven keepen voor Real Madrid. En dus nu ook in de Champions League aan de bak mag Benzema. Houdt de bal binnen op de achterlijn voor Real Madrid. Legt hem terug voor Ronaldo. Die komt dan voorbij zijn tegenstander. Gaat ook over het been van zijn tegenstander. Krijgt geen penalty. Aanval gaat door. En er wordt net over de goal gelepeld door Di Maria. De Argentijn in dienst van Real Madrid. De kansen nu voor Real Madrid in deze fase van de wedstrijd. Maar goals blijven vooralsnog uit na 19 minuten. Galatasaray, Real Madrid 0-0. No. Tot zo, Frank Rolof. Ja, zo meteen dus alles over de dag van vandaag, hè? prinsjesdag. Zoals, wat betekent die nieuwe begroting voor ons jongvolk eigenlijk allemaal? Maar het ging vandaag toch ook wel over de vorm, de hoesjes, de jurk... en de eerste troonrede van onze nieuwe koning. Hoe zou die het doen? Vroeg iedereen zich af. En gaat hij van een iPad lezen? Nou, dat laatste was niet het geval en hij deed het best wel aardig. Er was iedereen het eigenlijk wel over eens. Maar het blijft een vrij droge lap tekst natuurlijk. Dat kan ook anders, dachten wij. Onze redactie zette moddervette beats onder de troonreden. En zo wordt hij ineens hartstikke leuk. Leven de koning, hoor. Het indie duo Capital Cities versus Willem-Alexander. Leden van de Staten-Generaal. Er zijn voorzichtige signalen... dat het einde van de crisis in zicht is. Leven de koning. Dat neemt niet weg... dat de Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen... van structurele aard...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 De staten De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Dit legt de basis voor het creëren van banen en herstel van vertrouwen bij mensen en bedrijven. De regering zal samen met verzekeraars en banken een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen... ...stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Woe! Leden van de Staten-Generaal. Zonder ingrijpen blijft het overheidskort te hoog. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen... In goede en in slechte tijden. Van onze redactie van BNN Today. Originele artiesten, Capital City, Save Sound. En als je denkt, nou, die wil ik wel even terug horen. Dat kan facebook.com slash Today. De eerste troonrede dus van koning Willem-Alexander. Daar hebben we het over. Ik praat erover met onze speciaal benoemde politiek analistenteam. G500 man Siebert van Linden. Goedenavond. SGP-dame Esther Grisnig. En oud vicevoorzitter van FNV Jong Jamila Aanzi. Dames ter linkerzijde. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. En natuurlijk onze entertainmentman... <laughs> En post online koning Mark Koster. Maar om bij jou te beginnen. Jij was niet heel erg onder de indruk nou, van de speech. Kijk, kijk, ik mis Beatrix eigenlijk nog elke dag. Oh, het, ja, nee, ik echt. Ik ben natuurlijk een kritisch monarchist. maar Haar zoon, het is een aardige jongen. Maar die is natuurlijk best veel met zichzelf bezig. En dat bleek ook uit de tekst. Tien procent van die tekst had meneer het over zichzelf... of over zijn moeder of de rest van de familie. Terwijl Beatrix in 1980, toen ze aanstaat, dat in 36 woorden afkomt. Ja, het zijn andere tijden, Mark. Nou, andere tijden, dat is gewoon een ander mens. In en dat is iemand die... Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat zij echt karakterologisch... was zij koningin. En ik heb het idee dat Willem-Alexander gewoon een carrière -koning is. Ja, maar het is zo van goed. is. Dus moeten we het toch aan ik, terugrefereren. Ik, het terugrefereren. Het hier ook in, nee, maar het is, het, het, maar ik, jij vond ik, dat, dat persoonlijke vond je juist too much. Nou, ik hou er wel van, ja, kritisch monarchist, dat, dat we ook echt iemand hebben waar we een beetje bang voor zijn en, en met enige statuur naar kijken. En deze jongen, ja, dat een beetje van mijn leeftijd, ietsje ouder. Dus ik denk, ja, die jongen heb maar ik, bier, ze, heb ik, ik we al meer bier gedronken in Café Wildschut. Ja, ja. En leest hij zoiets voor denk ik van, ja, dat had ik zelf ook kunnen verzinnen. Jij hebt bier met hem gedronken in Wildschut? Nou ja, dan sta je wel eens naast hem te, te plassen in zo'n zo hok. En dan denk je van, ja... Dan dat, dat, sta je wel eens naast hem, dat het afkomt mij dan weer nooit. Ja, ja is een <laughs> jongen, ja, toen hij nog student was. Ja. Wat ik hem even wil zeggen is dat hij dan, ja, die reden keurig, netjes. Afgewogen in Nederland. Nee, maar wat was dan een moment dat je, je vond... zei: van wat je zegt, ik vond het te persoonlijk, te veel ik? Geef eens een voorbeeld. Nou ja, ik dacht: ja, van uh, het woordje ik viel en mijn moeder en zijn broer, dat is allemaal dramatisch en vervelend geweest. Maar een koning leidt in stilte. Terwijl Esther, koning, jij, in, jij vond dat juist heel erg mooi, toch? Dat hij ja, juist persoonlijke boodschap ja, over zijn broer, over zijn moeder. Ja, en dat, dat persoonlijke tintje... dat maakte natuurlijk ook de koning echt van het volk. En dat is natuurlijk wat we willen. Heel graag. Jamila zit ook enorm te knikken. Ja, en ik was juist heel erg verrast dat hij er juist zo lang bij stil stond... en het niet ineens in het zinnetje ja ja. afdeed. Ik bedoel, het gaat wel om het overlijden van zijn broertje. Ja. En... en en zijn moeder die nou zoveel jaar afscheid nam ja, van, haar, van haar en nog maar twee weken geleden. Dus ze stonden daar al wel heel stralend eigenlijk weer. Maar terwijl er natuurlijk toch heel veel verdriet nog was. Ja, Ja. Nou ja. Ja. Ja. Ja, goed, je kan ook zeggen... Ik las uh, historica Daniela Hooghiemstra... en die zei, ja, alles leuk en aardig... maar wat doet het toe dat hij hier verdrietig is? Dit is een troonrede. Ja. En Rutte begint ook niet over zijn familie... als hij een nee. belangrijke speech houdt. Dus... Nou, ik hoorde inderdaad, toen... Pierre Fortuyn net was overleden. Ja. En toen werd er ook helemaal niet aan teruggerefereerd in de troonrede. Werd ook Degelijk gezien als statement, overigens. Ja, Precies, maar dat was natuurlijk wel iets... wat ons volk echt raakte, weet je. Dat raakt ons in onze democratie. Dat vond jij eerder raar, dat het er toen niet in voorkwam? Ik, toen was ik eigenlijk nog niet zo heel politiek bewust. Siemers, wat vind jij? Mooi juist, dat persoonlijke? Ja, dat maakt het nog iets persoonlijks. Je moet je voorstellen, die troonrede wordt... op een best wel rare manier gemaakt. Elk ministerie mag een paar zinnen aanleveren. De minister-president plakt die aan elkaar. Nou, dan moet je dat maar gaan voorlezen. Ik vond het wel goed dat bij zijn eerste keer... dat hij even een persoonlijk statement mocht maken. Refereerde aan zijn familie. Daar, dat is denk ik ook wel. Uh, belangrijk voor het Koningshuis. En ik vond eigenlijk wel, na die persoonlijke noot zat hij er heel relaxed in. Ja. Hoorde een veel modernere koning, een beetje op snelheid. Ja. Um, en um, ik moet zeggen, als het met gorddroge uh, uh, stukken was begonnen, ja, dan had ik echt met een stuk minder plezier gekeken. Het was wel een gekke overgang, want je had eerst dat mooie la lange persoonlijke stuk. En daarna was het, oh ja, en daarna nou moet ik een stuk gaan doen. Ja, voorlezen. en hij was een beetje emotioneel, vond ik in het begin. Ik zat ook echt met een brok van, oh, als hij dat normaal goed houdt. Je, je, je, je hebt je echt dingen gezien die ik, ik moet nog misschien nog even nee, terugkijken. Nee, maar, maar dit maar, maakt het groter dan het is. Nee, maar ik hoezo... vond dat hij echt een andere toonsoort had. Maar, het Beatrix, natuurlijk ook maar het met Beatrix, Beatrix was kill, toch? Kill? Pra nee, nou, kill Beatrix, maar Beatrix had ook one-liners. Ik wil niet zeggen dat Obama is. Hmm. Maar dan dacht je, ja, dat is nou een, een quote misschien wel wat abstracter. Hè? Hmm. Maar wel wat... Filosofisch, dat je dacht, nou, daar moet je even over nadenken. Daar maar dat niets. ligt dus nou, aan ik heb de minister. minister president ja, nou, die schrijft dat ding. Nou, nou, dat weet jij beter dan ik. Beatrix herschreef. Die kon hier zoals een woordje. De kersttoespraak. Uh, die kon wel eens een woordje. Ja, verplaatsen. hij schrijft het er. Maar Willem uh, Alexander, dan... toch ook. Hij mag het herschrijven in min of meer zijn eigen woorden. Begrijp ik. Nou, op woord zeer, mag hij toch beperkt. wel wat doen. En bij vroeg naamwoordje erin fietsen. Ja, <laughs> ja, volgens mij gebeurde dat trouwens ook op een gegeven moment. er Kwam er op een gegeven moment een woord bij. Dat was ook wel heel grappig. Toen zat iedereen. we komt er nu opeens een nieuwe maatregel. Maar toen ja. bleek gewoon dat hij er een woordje bij had gesmokkeld. Eigenlijk. Maar meer dan dat wat is het, was het niet was dat eigenlijk is, dat voorlezen uh, van jou, een verhaal. dat was het ook weer... Rondom geloof ik in hoe, hoeveeljarig een van de doelstelling was. Dat je opeens He? zegt, hè? En toen bleek dat hij het eigenlijk maar versproken had. Hij Leek smokkelde een spreek, er een paar jaar erbij. Even nog kort over de hoedjes. Esther, jij zit elke zondag in de kerk. En jij dacht, wat een gedoe over hoedjes. En je hebt zelf wat hoedjes meegenomen. Je zegt, mijn hoedjes zijn veel leuker. Nou, nee, nee, nee, nee zeker niet. Maar ik wou zeggen... Um, ja, voor mij is het eigenlijk elke dag prinsjesdag, elke zondag prinsjesdag. Want ik geniet altijd heel erg van hoedjes en ik heb er ook heel veel. Ik was er niet allemaal op, want het zijn ook hele grote. En ik ben natuurlijk groot, dus anders zitten er mensen achter me te klagen. Dus ik moet me soms beperken tot mijn kleine dopjes. Maar ja, ik hou heel erg van hoedjes, dus ik heb vandaag genoten. Want er waren natuurlijk mooie exemplaren bij. Ja. Overigens niet zo feestelijk als de jaren daarvoor. Want toen was het natuurlijk uh, geen crisis en toen was het groot en rood en fel. wat sprong eruit voor jou? Vandaag? Ja. Nou, ik heb toch ook al een paar hele lelijke gezien, waaronder die van minister Bussemaker. Dacht ik echt, nou, die heeft die, die was afzichtelijk, toch gemaakt door studenten. Ja, die is gemaakt door studenten, Dan neem ja. ik me ja. nee, woord nee, terug, vocht... want dan is er met heel veel creativiteit gedaan. Dat <laughs> <is het niet. laughs> maar, en het en die van, van Fleur Agema. die was er ook echt die was die was heel lelijk. opvallend. Heel opvallend. Ja, meer een soort, ik las ergens, het is alsof je een dienblad met zeebanket oh, ja, zag eruit. Heb je die vrouw van Geert Wilders gezien? Ja, hij was weggelopen gelopen uit de jaren 50. Ja. ja. Iets ja, te vergenkeek. dat die vrouw bij hem past. Dat de vrouw bij hem blijft, zei he, dat nou? Nee, past. Oh, past. <laughs> Goed, jij hebt er van genoten toch wel, Zeker, de hoedjes. Ja. En, wie en, had, geurken, en wie had er geen hoedje op? Uh, van Miltenburg? Ja, maar die zit in de commissie van in- en uitgeleide Dus dat is niet officieel. En natuurlijk uh, minister Hennis Pazgaard. Die had ook geen hoed op. En die had gewoon mooie blonde haren bij een uniformjas. Maar waarom had ze geen hoed op? Een hel moet ze op. Dat het persoonlijke keuze was. Ja, Ja, ja ze had natuurlijk een baret op kunnen zetten. Dat ja. had natuurlijk goed erbij gepast. Ja. Maar er zat ook een minister in die ik gewoon niet eens herkende. Die had zulke donkerpaarse lipstift op met een hele grote hoed. Dacht ik, wie is dat toch? En ik ben er nog niet achter. Goed verhaal dit. Dat gaan we onmiddellijk uitzoeken natuurlijk. Maar eerst gaan we naar vak. Die zit er ook maar te zitten. En die denkt wel ook wel wat met de Galatasaray Real Madrid. Ik zit eerlijk voetbal te kijken hoor. En een beetje naar jullie te luisteren natuurlijk. Tussendoor half uurtje onderweg. Calatasaray Real Madrid is nog 0-0. Maar de beste kansen zijn voor de thuisploeg. De Turken zojuist nog een, een kans nadat Sneijder de buitenspelval probeerde te omzeilen. Dat lukte hem eigenlijk niet. Maar mocht wel door. Kreeg de bal niet goed teruggelegd naar zijn spits Yilmaz. Daardoor was de kans verkeken. Ging de bal over de achterlijn. Hoekschop die mocht Sneijder nemen. Legde hem op het hoofd van Melo. En die dacht te scoren met het hoofd. Alleen kwam daar Diego Lopez nog even tussen. Dus voordat die bal over de doellijn heen ging. In één minuut tijd dus twee grote kansen voor Galatasaray. Maar die hebben nog niet gescoord. En Real Madrid lijkt het een beetje rustig aan te doen tot nu toe. We moeten het, het vooral hebben van de bevliegingen van Ronaldo. Nou, daar hebben we er één van gezien. Dat is het wel in het eerste half uur van deze wedstrijd. Verder zo nu en dan is een stevige overtreding. Daar is dus Casillas al het slachtoffer van geworden. Maar dat was toch echt een overtreding van zijn eigen ploeg. En de man die het meest baalt tot nu toe in deze wedstrijd... Dat moet wel Felipe Melo zijn. Zijn schot in de eerste minuut van dit duel. En zijn kopbal. Dat waren toch twee prima kansen voor Galatasaray tot nu toe. En Real Madrid probeert het op balbezit te doen. En een beetje rustig aan. Isco krijgt de bal maar moeizaam terug. Richting Arbeloa. Ingooi voor Galatasaray. Nee, voor Real Madrid. Arbeloa mag gaan gooien. Doet dat in de achteruit. Richting Sergio Ramos. De man die zijn eigen doelman velde dus in deze wedstrijd. En nu in plaats van die doelman aanvoerder is geworden in deze ploeg. Isco wordt de diepte ingestuurd aan de linkerkant. Die wordt alleen niet bereikt. Eboué, de verdediger van Galatasaray, zit daar goed tussen. Baytar aangespeeld op het middenveld en snijder gevonden in de middencirkel. Die loopt meteen weg van zijn tegenstander, neemt de bal mee. Die Maria staat er tegenover. Bal even teruggelegd naar Riera van Galatasaray. Nu aan de linkerkant beland, krijgt de bal weer terug. Via een verdediger van Real Madrid. En moet dan eventjes inhouden. Melo, oh, die draait zich bijna in de richting van Benzema vast. De spits van Real Madrid die dan vrije doorgang had gehad. Maar tot nu toe is dat dus nog niet het geval geweest. De Franse aanvaller van Real Madrid nog niet gezien in dit duel. Maar dat komt ongetwijfeld nog. Real Madrid krijgt altijd zijn momentjes. Calatasaray heeft hij al gehad zonder te scoren. Na 32 minuten bij de vloer dus.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 er gebeurt wat, Frank Wilhart. Ja, dan krijgt Real Madrid een kans. Dan zit hij er gelijk in. Ik heb hem al een keer genoemd vandaag. Isco is zo'n man waar je op moet letten. Hij krijgt een heerlijke lange bal van Carvajal. De rechtsback van Real Madrid. Op de rand van de 16 bij Galatasaray speelt hij Seju uit. En staat hij ineens vrij voor de goal van Caratas Hij mist niet via de binnenkant van de paal. Isco zet Real Madrid op 1-0 in Turkije. So I guess the in mijn hoofd gehaald dat ik wilde leren zingen. Toen heb ik een keer zangles gehad, toen was ik in het jaar of 21 en toen heb ik drie kwart jaar gestudeerd op dit nummer en toen zijn mijn lerares Ga maar iets anders doen met je leven. Nathalie Imbublia Thorn. Iedere dinsdag neem ik een kijkje achter de schermen van de showbiz met Mark Koster van de Post Online. Mark, um, één man heeft de tv-wereld stevig in zijn greep en dat is John de Mol en daar kan hij nu een mooie prijs voor ophalen, misschien. Uh, zondag. Ja, zondag Best Reality. Daar is hij voor genomineerd. Voor de tweede keer. Voor de Emmy Awards. Dat zijn toch wel de tv-prijzen. Ja, TV dat is het grootste wat er is. Als je dat wint. Ben je, ja, echt, dan kun je rustig gaan slapen. Dan kun je sterven. Dan heb je alles bereikt. Ja. Hij heeft al een keer eerder uh, John de Mol uh, meegedaan. Toen verloor Die Homeland was toen ietsje beter. Um, ook heel goed. Ja, nu uh, 55 landen inmiddels. Spanje gisteren begonnen. En... Hij, ja, hij, hij, hij werkt zich omhoog en probeert... Uh heel heerschappij te krijgen, ja, en dat lukt hem aardig. 55 landen um, en daar zitten uh, hele uh, aparte landen tussen. Ja, zoals... ja. We hebben wat fragmentjes. Het allermooist is Afghanistan. Dan ja? denk je nou, daar, dat, is een, dat is een doodeng, raar, uh, raar iets, maar daar zie je ook echt die omdraaiende stoelen. Die zie je ook een soort Winnie van Dijk, die dat dan keurig is om een die er dan keurig <laughs> aan elkaar kletsen. Echt, je moet het zien, het leuk. Maar het allermooist is Zuid-Korea, ja. en daar heb je een zangeres, de, de, on onuitsprekelijke Iets met Ying bing, bang of zo. We kennen haar niet, maar ze heeft een keel. Dat is echt een soort Whitney Houston. Ja, en we hadden vorig jaar hadden wij on onze harpiste uit Friesland, die ja, een beetje jojoend met haar gewicht. Ja, dat was dan het verhaal eigenlijk. Ze is hem weer een beetje vergeten, maar deze vrouw moet je even instarten. Fantastisch. <middels> En ja, ja, de... dit wilde ik dus ook ooit. Nee, dit is schitterend. Toen ben je gewoon radiopristentrice. Precies, Zuid-Korea is dit. Dit is Zuid-Korea. Ja. Kijk, hier, hier, hier Roelof doet er een beetje misprijzend over. En zegt uh, van van songfestival liedje. Nou, dit is wel ietsje beter dan Iris Kroeks beste mensen. Dit is, zit goed in elkaar. Er zit wel zo'n galmbak achter. Maar ik heb daar een paar nummers bekeken. Het is echt heel knap. En wederom, goede belichting. Ziet er weer goed uit. En die stoelen, die draaien daar weer echt. Die zijn ingeolied. Dus ik vind dat... Echt ontzettend knap. En de man, wat John de Mol heeft gedaan. Nee, niet alleen John de Mol. ook Richard Rietveld, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Je hallo. Bent, hi, jij bent consultant, maar je wordt binnen Talpa ook wel de Flying Dutchman genoemd. Jij eh, samen met nog nou, zeven we... andere mannen bewaak jij eigenlijk het format van de Voice in het buitenland? Hè? Ja, wij met z'n achter zijn de Flying Dutchman. Ja. En uh, wij bewaken het format in het buitenland. Ja, dat uh, en in, inmiddels wordt uh, wat ik net ook hoorde in 55 landen. Ja. Oh, dat hoor je van ons maar ik nee, hoorde uh, oh, er net bij <laughs> okay. dus ik denk, Op dit moment zit je in Spanje. Daar is uh, gisteren het tweede seizoen van The Voice begonnen. Uh, maar nou, nou is The Voice niet echt bepaald in elk land hetzelfde. Waarin verschilt Spanje? Uh, emotie. Het is een uh, vreselijk uh, emotioneel land. En uh, ik kom nu net uh, van de, de battle-opnames. Dat zijn ze vanavond aan het opnemen. En ik mis nu net de laatste battle. Maar dat geeft niet. Want ik ik praat graag met jullie, ja. maar het is één en al emotie. We hebben net al uh, zes battles waarbij uh, altijd gehaald wordt. En als er een stiel wordt gedaan, hè, dat is het uh, elementje waarin als je een verloren battle hebt, dat de andere coaches mogen kiezen voor degene die verloren is. Dan ja. vallen ze op hun knieën en de <laughs> ouders vallen elkaar in de armen. Oh. En duurt het weer vijf minuten voordat alles bij elkaar geraapt is, zodat we door kunnen gaan. Maar, maar door al dat, uiteindelijk... al dat gejank, pardon, emoties bedoel ik, duurt zo'n programma ook wel dan een half uurtje langer lijkt mij. Nou, zeg maar iets langer dan een half uur. Maar dat, uh, gisteravond uh, schitterden wij met de eerste blind inderdaad. En no normaliter is dat max twee uur. Hier is het drieënhalf uur. Van tien tot <lacht> half één vannacht. En de cijfers bleven maar omhoog gaan. Ja, Richard, ik hoorde dat het toppunt echt na middernacht was. Dat toen echt ja, de meeste kijk. Dus kwart over twaalf, heel, heel Nederland slaapt dan al. Maar toen zaten die Spanjaarden nog met uh, een glaasje wijn op de bank te kijken. Kun je met dat bevestigen? Kinderen. Ja, met de kinderen. En de consultant sliep ook bijna, maar goed, ik moest er even doorheen. en uh, Maar 4,5 miljoen kijkers om kwart over twaalf. Zo. Nou ben, jij dus, nou ben jij dus consultant en je reist de hele wereld over en je bewaakt het format. En dat doe je met een soort programma-bijbel, heb je onder je arm, geloof ik van 300 bladzijden. Bestaan uh, er dan dingen in die, in die bijbel die je er echt niet doorheen krijgt in andere landen? Uh, ja, ja uh, uiteraard, want we, we draaien nu al bijna, er zitten een kleine drie jaar met het programma. De Bijbel wordt constant bijgewerkt. En om een voorbeeld te geven, vorig jaar in Nederland hadden we uh, de, dat de stoelen bij de live shows van de coaches dat die omgedraaid waren toen het liedje begon. Dat de coaches zeg maar, niet uh, direct keken naar het toneel, maar omgedraaid waren. En na een tijdje gingen die stoelen om. Nou, dat zijn dingen die in een aantal landen uh, gewoon er niet doorheen komen. Want, maar wacht even, uh, dit, dit is toch het hele concept van The Voice? Dat, dus hoe het draaien? Ja, dat is in het eerste deel van het programma, zeg maar in de blinde audities. Ja, maar ja. in de live shows okay. is, is dat vorig jaar in Nederland geïmplementeerd. Maar dat komt er gewoon, in een aantal landen komt dat er gewoon niet in. Waarom? En, uh, Waarom niet? Nou, uh, uh, met name omdat ze, ze, ze zeggen dat zij vinden het zelf een beetje... Uh, ja, uh, niet netjes onsympathiek om met je rug naar <laughs> je eigen mensen toe te uh, uh, zitten. Ja, ja. Uh, als ze nog moeten zingen. Of ja. uh, terwijl je ze al lang kent. Dat past en, en alleen en bij door... die botten Hollanders, begrijp ik. Maar dat de, kennelijk, uh, de, jij kan met die Bijbel zwaaien, maar ze hoeven zich er dus niet aan te houden, begrijp ik? Uh, er, er is een aantal zaken waar ze zich volledig aan moeten houden. En dat doet ook iedereen en uh, nou meer dan een aantal zaken maar uh, er zijn een aantal uh, flexibele onderdelen waar ze uit mogen kiezen hmm. en uh, Zoals? dat overleggen we steeds Richard waar heb je de meeste uh, ruzie over gehad met iemand die zei van ik wil dat nu zo stamvoet stamvoet en dat jij zei ik ben de consultant we gaan het zo doen Want hoe, ja. ga, hoe, hoe, hoe, hoe erg kun jij op je poten gaan staan want ze hebben dat dan gekocht hoe gaat dat ja. dan? Nou, dat, uh, dat ik ben de consultant, dus doe je het zo. Dat is een situatie die uh, ik absoluut uh, vermijd. Want dan, krijg je, dan komt, komt het gewoon helemaal niet goed in zo'n land. Dus mijn, mijn approach is daar naartoe gaan. En ze helpen het programma te maken. En ze ervan overtuigen dat op de methode zoals het bedacht is... dat dat de beste methode is. Ja. En dat er soms discussies ontstaan... Uh, dat kan gebeuren. En het is mij in ieder geval nog nooit overkomen... dat ik uh, standpunt moet zeggen... je moet het doen. Maar daar zit het in heel, in heel veel bijzondere landen. Afghanistan, Zuid-Korea. Noem eens iets, wat maak je mee daar? Want ik denk alleen Afghanistan... hebben ze ja, nou, ja, nee, Dat wist ik dan wel, maar goed. Weet je, het is niet een heel erg voor de hand liggend land. Nee, maar als je 55 landen uitzendt... dan uh, zitten dat soort landen er gewoon bij. En... Uh, Zuid-Korea eh, hoorde ik net een stukje, dus uiteraard prachtig. Maar er zijn zoveel verrassende stemmen in de hele wereld, dus ongelooflijk. Ik, ik heb ook uh, vorig jaar uh, de pan-Arabische versie geconsult. Dus in, het werd in 13 Arabische landen uitgezonden. En de blind auditions daar kwamen dus kandidaten van 12 Arabische landen bij elkaar in Beirut. Nou ja. Dan hoor Ze zingen wel allemaal Arabisch. Ik geloof dat er twee Engelse liedjes bij waren. Dus voor mij was het wel even een puzzel. Want Arabisch muziek is mij niet helemaal bekend. <laughs> maar uh, echt met, met, met kleding uit saudi Arabië, uit Marokko en ook al komen ze bij elkaar. Ze wat, wat, hebben... wat is nou het raarste dat je hebt meegemaakt, Richard? Het raar? Ja, of het apartste, of het leukste, het bijzonderste. Um, ja, daar overval je me een beetje mee. Wat het raarste wat ik heb meegemaakt. Zien ze jou ook een als een, uh, een soort koloniaal die dan naar binnen gaat... met zijn bijbeltje onder zijn arm. Hè? Als een soort van, van iemand die de kruistochten daar komt doen. Ik kan me voorstellen dat als je in saoedi ja. arabië komt... en jij komt dan met je, met je westerse verhaal... dat ze dan denken, ja, ja. dat doen we hier zo. Hoe gaat dat ja. dan? Huiswerk doen, van tevoren. Uh, weten waar je naartoe gaat. De uh, Bijbel onder de arm in een Arabisch land, uh, dat klinkt al niet zo goed. Dus, uh, Wat zeg je dan? Dat... <laughs> uh, nou, de. De. De, de, de, ja, uh, de, de Koran. De... Ja, <laughs> dat zeg ik dan ook niet, want dat, uh, ja, dat gaat niet goed. Maar nee, ik heb gewoon de, de format bij me. En uh, inmiddels heb ik het in mijn hoofd, overigens. Dus uh, ik zou niet met een boek. Hmm. En dan komen we samen tot het programma. Het voordeel is dat ze natuurlijk al hun. Uh, voorbeelden al hebben gezien hè? uit Amerika en uit Nederland ja. want alles, alle links van alle programma's mag iedereen inzien en goed. ze doen ook hun huiswerk en de consultants doen ook hun huiswerk voordat ze naar ja. land gaan en, uh, ik begrijp, wij weten, uh, je, het, is een, uh, het is best wel een precaire aangelegenheid en het, uh, je moet goed uh, luisteren naar de landen waar je naartoe gaat begrijp ik en al hun uh, culturele verschillen denk nog even naar Richard over een mooi raar voorbeeld en dan hoor ik dat straks nog even van je Richard Rietveld, dankjewel Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Met het internationaal van Iets Over Half Tien, Raymond Seré. Dit is Radio 1. De voormalig PvdA-burgemeester Welsje van Eindhoven is overleden. Hij was burgemeester van de stad van 1992 tot 2003...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 Vervolgens schijzelde hij een agent die later ook doodschoot. De politie zegt dat het vermoedelijk om een stroper gaat die zwaar bewapend is. En de politie krijgt extra capaciteit in de strijd tegen internetcriminaliteit. Daardoor moet het mogelijk worden om volgend jaar 20 grote onderzoeken naar cybercrime te doen. Een verdubbeling ten opzichte van 2012. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie trekt in totaal 4 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van cybercrime. En dat waren de hoofdpunten uit dan gaan we naar Frank Wieler uit Galatasaray Real Madrid. Extra tijd. Eerste helft. 1-0 voor Real Madrid. Dankzij die goal van Isco. Net was Drogba geblesseerd. Die wordt nu langs de zijlijn behandeld. De spits van Galatasaray. Toen kregen we nog even de gelegenheid om die goal van Isco terug te zien. Maar die aanname van, de, van Malaga overgekomen. nummer 10 van Real Madrid is echt fenomenaal goed. En daarmee maakt hij eigenlijk die goal al voor de helft. Hoeft hij alleen nog maar die bal tussen de palen te schieten. En dat deed hij dus ook uiteindelijk. Met 4 minuten extra tijd hebben we erbij gekregen. Maar daar komt de blessure... van Drogba ongetwijfeld nog bij. Inmiddels hebben we drie minuten van die vier die we hebben aangekondigd gekregen al gehad. Met dank aan de blessure van Casillas onder andere. Want uh, daar was ook uh, de, de mensen van Real Madrid waren daar ook heel lang mee bezig. En als de doelman geblesseerd is dan moet je het spel stilleggen. Daar komt Real Madrid nog één keer met de bal terugleggen van Di Maria Eboué die dan uh, met veel pijn en moeite die bal wegkrijgt. Heel veel uh, spelers van Galatasaray terug in het eigen strafschopgebied, Heel weinig van Real Madrid daar tegenover. En dus moest die bal wel bijna in de voeten van Eboué terechtkomen. Dat gebeurt dan uh, uiteindelijk ook. En zo komt Galatasaray in die blessuretijd van de eerste helft goed weg en niet op 2-0 achter. Real Madrid inmiddels wel weer de bal via Modric, controlerend op het middenveld. gezeten door Yilmaz. en Dat heeft Modric op tijd in de gaten, dus levert hij in bij de te maken. Isco schitterend paasje op Ronaldo, gaat de 16 in, gaat dan naar de achterlijn, schiet. In de eerste instantie wordt die bal gehouden. Door Moes Lera. En dan achterin bij Galatasaray. Wegewerkt Real Madrid. Zet nog even aan. Vlak voordat de eerste helft verstreken is. En de Madrilenen staan nog voor ook. In Turkije. tegen Galatasaray met 1-0. Radio 1. PNN Today. Drugsnieuws dan. Drugs als uh, cocaïne Speed en Ecstasy zijn natuurlijk wel bekend. Maar uh, ken je ook bijvoorbeeld 4FMP of uh, 2CI. Dat zijn designerdrugs, nieuwe drugs die telkens net iets andere stoffen hebben dan bekende drugs, waardoor ze simpelweg legaal zijn. Nou, de mensen in Brussel denken ze nu toch te kunnen verbieden. Charles Dormans van het Drugs Nova de Kenton: goedenavond. Goedenavond. Wat wil Europa nou gaan doen om, uh, om die, eigenlijk die samengestelde die designer drugs te gaan verbieden? Nou, ze willen in ieder geval uh, de wet aanscherpen, waardoor uh, de basisstructuur van die designer drugs verboden zijn. Zodat je die chemische basis niet meer kan gebruiken om daar andere middelen van te maken, nieuwere drugs. Want als ik het goed begrijp, dan zijn de, de losse stoffen waaruit zo'n druk is opgebouwd, um, die samengesteld, die, zo'n losse stof is misschien wel verboden, ja, maar, in, maar in, in die bepaalde ja. samenstelling niet. Precies, en dat willen ze nu gaan aanscherpen. Maar dat, dat, dan moet je alle mogelijke samenstellingen verbieden van tevoren. Um, ja, dat zou natuurlijk voor, uh, voor de wetgeving het mooiste zijn. En, en tegelijkertijd beseft denk ik ook iedereen dat dat een hele moeilijke zaak is. Op het ja. moment dat dit gaat spelen, dan zullen er altijd weer wegen gezocht worden om dat weer te omzeilen. En het jammere van dit verhaal is dat de hele preventieve insteek uh, als het gaat om voorlichting weer niet benoemd is. Wat bedoel je? Nou, het is weer een, een repressieve aanpak, waarbij de preventieve insteek niet ja. is meegenomen. Nee, ja goed, je, bedoelt, je kan ook voorlichting geven en dan hoef je het misschien niet te verbieden. En dan valt er wat minder doden, want nou, er zijn dit jaar een aantal doden gevallen hierdoor. Nou ja, ja, kijk precies, het is, het is natuurlijk altijd en-en, maar je, tegelijk, je weet ook dat dat verbieden, en voordat het allemaal ja. rond is, dan en praten we over een aantal jaren soms. Terwijl uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld mee verdronen dat uh, toch van de markt verdween, omdat we... Vanuit de preventieve inzicht daar een goede boodschap over hadden en de consument ook wat door had als het dat toch niet was. PC-dronen? Nee, uh, verdronen, ja. dat uh, ken ik niet. Uh, <laughs> nee, dat is een ja, designerdruk dan. Ja. Maar goed, um, ook dat lijkt me natuurlijk vrij lastig, want die designerdrukken die, die evolueren, die veranderen, ja. dus daar valt niet tegen op te voorlichten, zou je denken. Nou ja, nou ja, in ieder geval, kijk, als je uitgaat van die, van die basisstructuur... dan kun je daar altijd wel iets zinnigs over zeggen. En waar het vooral om gaat, is dat. Uh, als je kijkt naar de Nederlandse markt... in ieder geval een nieuw middel wel van goede huizen moet zijn... om het hier ook te kunnen uithouden. Ja. Dus Kijk, dit is een Europa-verhaal. Ja. En als je kijkt naar de Europese drugsmarkt... dan kunnen we zeggen dat we in Nederland... wat dat betreft een kwalitatief goede drugsmarkt hebben. Wij zijn niet zo gevoelig voor allerlei nieuwe samengestelde drugs segment van de, van de uitgaven of de nieuwe subculturen die dat wel zijn, maar het overgrote deel niet. Nee. Zijn we heel kritisch dan? En willen we echt go goed spul? Hallo? Ja, ja, en... Zijn we kritisch en willen we goed spul? Is dat wat je zegt? Nou, maar, nou ja, we zijn in ieder geval zover dat we ons niet meer uh, alles laten aanpraten. En dat we vanuit de informatiekant uh, ook uh, ja, voldoende uh, know-how hebben om beslissingen te maken. Dus ja. je maakt keuzes. Ik vond het soms niet heel erg duidelijker op worden, dit verhaal. Nou ja, <laughs> Meneer okay, Dorpans. Maar... <laughs> nee, maar ik begrijp dat... dat uh, in Nederland is daar wat minder gevoelig voor, begrijp ik. Ja, ja. absoluut. Ja. Dus het is vooral een Brusselse maatregel. Uh, maar u zegt eigenlijk, alles leuk en aardig... maar doe nou ook vooral wat aan de voorlichting kant. Want uitbannen gaat toch niet. Ook niet die design drugs. Nou, het, is, het, uh, het moet altijd, denk ik, hand in hand gaan. En ja. dan uh, bereik je van veel meer resultaat. Repressie alleen leidt nooit tot minder gebruik. Goed, Brussel dus wil uh, aan de slag met... Uh, Designer drugs verbieden. We horen wat er uitkomt. Dankjewel, Charles Dormans van het Drugsinstituut Novadik Kentron. En we hadden net nog even hangen Richard Rietveld van The Voice. En ik vroeg hem nog: heb je nog een, iets aparts meegemaakt? Maar dat had hij eigenlijk niet. Die man heeft gewoon heel mooi werk en uh, die gaat al die landen af. En zondag, dus wellicht, wint de grote meester een Emmy voor The Voice of Holland. How does it feel? Olaf. Prinsjesdag was online vandaag ook een heet topic. De muzikanten van de jeugd van tegenwoordig bijvoorbeeld... Die grepen Prinsjesdag aan voor een speciale actie. Iedereen mocht vandaag een track van hun nieuwe album gratis downloaden. En die heet Prinsjesdag. Kijk, bang uit, je op Ja, motherfucker, het is Ja, Ze wordt gezegd op de derde Dinsjesdag. Op de derde dinsdag inderdaad. Nou, we zetten even een linkje op onze Twitter voor iedereen die het nog niet gevonden had. Op Twitter werd er inhoudelijk ook nog wel het een en ander besproken. En als je dan kijkt naar waar het over gaat qua uh, jongerenpolitiek... waar we het zo meteen ook over gaan hebben... dan zie je dat vooral de tegenstelling tussen jong en oud opvalt. Ed Daviger bijvoorbeeld, die is niet blij. Die tweet over de miljoenennota. De rekening ligt te weinig bij 65-plussers. Waarom moeten jongeren opdraaien voor hun fouten? En Ed Calle van Gelen vindt juist dat de ouderen worden gepiepeld... en die waarschuwt jongeren opgelet. Over enkele jaren erven jullie al die tonnen van die rijke ouderen... en dan worden jullie gepakt fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS heeft zitten turven in de ridderzaal. En die kwam tot de conclusie dat het woord ouderen niet één keer is gevallen in de troonreden. En het woord jongeren daarentegen kwam maar liefst twee keer voorbij. Maar ja, dat kan je natuurlijk je niet. Eh, traplift, sorry, dan nou ga ik weer helemaal van apropos. <lacht> traplift zat er wel in. En taxivervoer. Dat is toch echt voor de oudere doelgroep, zou ik zeggen. Dat lijkt mij wel, ja. ja goed geteld, Siewerts. Siewerts van Linden hier in de studio. We hebben een, uh, een panel samengesteld. En we kijken wat er uh, viel te halen. Nou, niet alleen maar. Maar wat, waar, in welk momenten ging het over jongeren in de troonrede? En uh, wat waren dat voor punten? Aan tafel dus G500 man. Siewert van Linden, SGP-dame Esther Grisnig en... Uh, PVDA Jamila Aanzi. Je zit yes. in de buitenlandcommissie. Programma Commissie. Europa. Programma Europa. Programmacommissie ja. Europa. Uiteraard, dat bedoelde ik. En Mark Oster, onze entertainmentman van ook al online. Ja, post, ik heb het ook echt op online. gelet, ja. ja. er nog te halen viel. Ja, goed. <laughs> Esther, ik begin bij jou. Jij zag een positief punt. Namelijk, er wordt extra geld uitgetrokken om jongeren aan het werk te krijgen. Ja, zeker. En wel 600 miljoen. En daarbij heeft minister Asje buiten de 50 miljoen... die die nog uit Brussel uit een potje wist te halen... ook nog eens een keer nog 30 miljoen daarop... En ik zag ook allemaal positieve punten van de week in het nieuws... dat Mirjam Sterk, eigenlijk de programmavertegenwoordiger... van de jongerenwerkloosheid... dat hij in is geslaagd om 4100 banen te creëren... in de afgelopen twee weken. Uh, dus dat zijn allemaal echt hele positieve punten, denk ik. En allemaal goed voor onze jongeren. En we zien natuurlijk dat de jeugdwerkloosheid in Nederland uh, hoog is... vergelijken met het totale percentage werkelozen in Nederland. Maar natuurlijk veel, hoger, veel lager nog dan in Griekenland en Spanje. Terwijl wij er best wel goed in slagen om dat... Dus toch weer wat naar beneden te brengen. En dan toch nog allemaal maatregelen. Jij bent een blij mens. Ik zie wordt nou niet heel erg zitten te lachen aan tafel. Nou ja, de vraag is één of dit gaat helpen. Geld smijten tegen jongerenwerkloosheid. Maar je ziet wel dat volgend jaar loopt die jongerenwerkloosheid op naar zo'n 20%. Maar vooral voor eigenlijk een hele specifieke groep. En dat zijn uh, lager opgeleide mannen. Dat gaat ja. naar 40% volgend jaar. Mm -hmm. uh, dat zijn echt hele heftige cijfers. En dat zit wel echt bijna richting Zuid-Europese... Uh, percentages. Dus als je jong bent, je bent man en je studeert af in een uh, in de, in de richting van de bouw of van elektrotechniek, nou dan gaat het nou, niet zo techniek, goed. Techniek, dat uh, gaat natuurlijk juist heel goed. En ik zie juist dat de overheid daar wel in investeert, nog in die extra specifieke gevallen van onderwijs. En dat staan natuurlijk ook de gemeentes bij. Gaan betrekken 25 miljoen extra aan de gemeentes. Dat de gemeente door middel van een extra stimulering voor de startende jongeren op de, jongeren op de arbeidsmarkt... Um, ze hadden nog een voorbeeld waar ze uh, de jongeren echt aan de hand nemen. Weet je. En vooral inderdaad wat je zegt, uh, die specifieke doelgroep... van die jongere, jongeren, laagopgeleide mannen. Die een extra maar waarom maakt mannen? De ook nodig omdat hebben. die werken in de sectoren Sector, afbouw. Nou, en... Die werken precies in de sectoren waar de klappen vallen. Ja, ja. Even Jamila, want jij had ook een punt... en het ging ook over een specifieke groep, namelijk de mbo'ers... Ja, want voordat ze de arbeidsmarkt op gaan, moeten ze eerst nog met een diploma van de school af. Uh, en de meeste van de scholieren zitten op het MBO. Ik geloof iets van 60 procent. Uh, maar veel jongeren uh, kunnen niet um, afstuderen... of studeren veel later af... omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Mm -hmm. um, en in, het, uh, in de begroting van onderwijs... Uh, zag ik dat ze 300 miljoen euro beschikbaar stellen... voor sectorplannen gericht op onder andere... investeren en begeleiden van jonge werknemers. Uh, waarbij ze ook juist nog meer gaan kijken naar de stagebegeleiding het stageaanbod. En dat niet alleen met de ja. scholen, maar ook met de gemeente... en het bedrijfsleven. Dus een breed gedragen plan voor uh, meer stageplekken... voor met name mbo-jongeren. Goed nieuws dus voor mbo'ers. Ja, en ze gaan de, ge, de regering heeft ook toegezegd... dat ze de bedrijven gaan helpen met zeg maar, het faciliteren... Hè, van die stageplaatsen. En dat ze ook de vergoeding voor hun helft... voor hun rekening nemen. En daarbij de overheid gaat 4.000 extra stageplekken binnen het rijk realiseren. Ik denk allemaal hartstikke goed voor onze jongeren. Lekker goedkope krachten. Ja. Ja. Nee, ja, ja. Eertig, ze Zo, dat kunnen denk, natuurlijk ja. niet blijven. Ja. Nee, ja. Dus dat is natuurlijk wel een probleem. Ja. Dat is een negatief puntje. Maar goed, het is goed voor op hun cv en de ervaring die ze daarbij opdoen. Nou ja, Het is heel belangrijk, want je moet stuizen lopen om te kunnen afstuderen. Zeker, met name ja. bij het mbo. soms wel. Dat elke... is ook een heel groot probleem. Ja, ze kunnen geen plek vinden, dus niet afstuderen. Dus ze blijven maar een beetje hangen of gaan van school af. Nee, en tijdens zo'n mbo-periode moeten ze bijna elk jaar. Wel eens thuis lopen. Ja. Dus het is gewoon heel belangrijk dat Al, ze die ervaring opdoen. Maar worden dat geen doordraai? Uh, uh, arbeiders, die je dan gewoon even inhuurt, en dan krijgt de werk geven dan de helft van dat geld, nou dan is het 100 euro ja. of zo, dat je daar gewoon een beetje mee klooit en experimenteert en als het is dan neem je het aan en de rest niet. Is, wordt dat, is dat niet veel te rooskleurs, als je ja. dat nou beschrijft? Het punt is volgens mij is dat bij uh, mbo thuis juist heel veel begeleiding erin gaat zitten. Ja. Dat ja. je eigenlijk je vak ga je leren in een baan. Nou, dat moet, iemand moet dat begeleiden. Dat kost gewoon veel geld, kost veel uren. Ja. Daardoor stoppen bedrijven daar niet mee. Ja, en dan kun je opeens niet meer afstuderen. Dus ik denk dat dit een heel goed plan is om die uren te compenseren die die bedrijven in de jongeren steken. Ja. Het is in feite, je betaalt een dossier maar ja, hij is van een bedrijf. Even naar ja. jouw punt, Siewert. Want jij zei van uh, um, hartstikke leuk, extra geld bijvoorbeeld voor docenten. Beetje jammer waar ze het mee betalen? Ja, de, um, binnen het hbo en het uh, wetenschappelijk onderwijs komt er het sociaal leenstelsel aan, als het tenminste, door de Eerste Kamer komt. En vandaag lekte er een berichtje uit. We horen pas donderdag definitief, of dat ook zo uh, is in het onderwijsakkoord. Um, dat eigenlijk dat sociaal leenstelsel werd de hele tijd verkocht. Ja, we gaan jullie wel jullie basisbeursten uh, afpakken, dan moet je maar gaan uh, lenen. Maar we stoppen het wel terug in de kwaliteit van het onderwijs. In jullie leraren, kleinere werkgroepen, meer contacturen. Wat zo staat het ook. Nou, in het in het uh, in staat er letterlijk van um sociaal leenstelsel om zo te kunnen investeren... in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Precies. En uh, wat blijkt nou? Uh, volgens de website Science Guide... Uh, gaat een groot deel van het geld naar onderzoek. Dus echt naar harde wetenschap. Fundamenteel onderzoek waar je als student nooit bij komt. Maar ook om de salarissen... voor basisschooldocenten te gaan betalen. Hmm. Uh, nou is dat eerder gebeurd met collegegeld. is dus 200 euro omhoog gegaan om uh, de salarisverhogingen... die minister Plasterk wilde doorvoeren te betalen. Daar zag je ook niks voor terug in je eigen onderwijs. Nu lijkt het ook dat die hele basis... Beurs gewoon de deur uitvliegen. Maar bedoelt, uit vliegt. J, j, jij bent nog steeds student. Jij zegt: Mijn geld hoor ik recht op te hebben. dat gaat nu naar een basisschoolleerling. Ja, in feite gaan studenten gaan nu het salaris van, uh, uh, van leraren betalen. En dat is natuurlijk wel ja, behoorlijk uh, frank. Dus dat horen we donderdag. Een uh, ander mooi ding. wat. Maar dit we... is natuurlijk wel een groot punt. Want, want je zegt het moet nog door de Eerste Kamer. D66 is hier natuurlijk niet blij mee. Die nee, het uh... hangt af van D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer. Uh, nou, die zijn daar Met niet aan over. dat Dat doe je wel <laughs> goed zo. Nou ja, en ik voel. Maar hoe, dus... hoe die, want je zegt Science Guide, zeg. dat is die relatie echt aangetoond? Want mij lees voor dat het toch echt niet zo is. Ja, het hangt dus af wat er in dat hoe... onderwijsakkoord staat. Er stond vanaf, vandaag heel even op internet. Toen is het er plots weer van afgehaald... omdat de vakbond mocht het nog niet presenteren... Hm. Um, dus... Ja, de AOB had erop gezet, maar ja, toen werd als reactie gegeven dat het een verouderde versie ja, was. Ja, dat CMV had hem er ook op. Dus we horen dat donderdag definitief of dat zo uh, is. Bijvoorbeeld wel iets moois wat uh, nu gelukt is, is dat het schenkingsrecht is verruimd. Dus ga je eerst huisje kopen, ja. dan kunnen je ouders je nu uh, wat extra Honderd... geld geven zonder dat ze belasting over hoeven te betalen. Ja. Dus je het liever met een warme hand geven dan dat je het krijgt als ze in een uh, kist liggen. Ja. Dus dat is toch wat uh, fijner als je een huisje wilt kopen. Ja, en uh, volgens mij zijn de startersleningen zijn natuurlijk ook nog weer verlengd. En er gaat extra geld in. Volgens mij 30. Miljoen, als ik het goed heb zeg, uit mijn hoofd. Dus dat is ook natuurlijk positief voor ons jongeren als starters. En even, um, um, zo'n positief verhaal was het vandaag nou ook weer niet voor Mark Koster. <laughs> want, wat vinden te zeuren, Mark? Nou, te zeuren. Ik, de, ik, ik heb Frans Wekers, de, de man die onze belastingen gaat, dat vind ik dan interessant. En die wat vragen zei. en wat blijkt nog, de, de bierdrinker, of de, de frisdrinker wordt gepakt. En ja, ik weet niet of jullie dat ja, al meegekregen. Het, ja. De bierdrinker, uh, ja, ja, die, die, die, die accijns zijn te hoog want dat mensen zien. gaan in Duitsland... Ja binnenkort uit of in België. Ja. En de frisdranken, de kolen drinken... Maar nou, de, ja, de bieraccijns gaan ook wel omhoog. Nee, maar drank, die gaan maar... minder omhoog dan gepland. Ja. En dat wordt afgeroomd... op de uh, Frisdrankman. Twee cent per cola Nee, je doet nog twee cent. Classic. Dat zegt die wekers. Maar dan moeten we nog eens even goed uitrekenen. Ah. Dit is een groot schandaal. <laughs> dus uh, ik vind dat we, nog jij wel. Jij een... bent heel erg van de frisdrank. Nou ja, ik vind het heel raar dat als je. Ja. Als je een, dat is zo slecht. Ik hou enorm van bier, maar dat, dat moet dan ook duur zijn, ja. toch? Dat nou, is toch? waar slecht. ik wel blij mee is. Ja, als, als SGP-meisje vindt dat zeker. Oh, zeker. <laughs> nou, bij ons <laughs> Nee, oh, maar wat? ik vind de, de minimumleeftijd voor alcohol en, um, en tabak. Dat 18 jaar. Dat verbaast me echt. Dat het nu opeens door is eigenlijk. Het staat er gewoon in als. Uh, ja. als, als kennisgeving, eigenlijk. Maar nou, mijn broertjes, die uh, zal ik pakken. <laughs> geen biertjes meer op zaterdagavond, jongens. En zeker geen checkjes meer bij Want de OES. Die zijn 14, 15. Nee, die zijn wel 16, 17. Maar nou ja. ik zeg altijd, jongens, doe nog niet. Ik begin er nog niet aan. Maar... Nog snel even naar Michiel Breedveld. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Parlementair verslaggever bij de NOS. Want het allereerste Prinsjesdagdebat is zojuist afgelopen. Um, wat ja, wat. Vorig jaar tekende voor de grootste lasten nee, gaat u, ja, Dat u nu ook weer opnieuw meneer, Bim, ja, dit is niet prettig. Oh jee, oh, jee, oh, jee. dit loopt wel, helemaal wel, uit de hand uh, hier, he, Willemijn. Willemijn. Ferry, grijp We in alsjeblieft. Meedoen. meedoen. Van ik de wil misschien wel meedoen. meer over heren. Dan mag ik u verzoeken niet door elkaar te schrijven? want niemand kan het verstaan. Ja, nou inderdaad, dat was het wel zo'n beetje. Het ging over ons heen, Willemijn, alle Ja. Dit was even wennen. Kijk, in verkiezingstijd ben je dit gewend. Eh, maar gewoon tijdens het jaar, zo vlak voor de politieke beschouwingen... die volgende week beginnen, moet je daar toch een beetje aan wennen. Heerlijk. Ja. Lekker, er gebeurde wat. Ja, uh, ja, een hoop woorden kun je zeggen. En ja, als ik er dan toch een beetje een lijn in uh, moet proberen te brengen... is dat alle oppositiepartijen vertegenwoordigd in dit debat... Uh, volop in de aanval gingen... en dat de twee heren van de coalitiepartijen... Uh, maar moeilijk hadden om uh, de verdediging overeind te houden. Ja, en dan zien we een Samson... die uh, ja, met zijn enorme feitenkennis uh, toch een soort technocraat wordt. Het probeert uit te leggen. Zijn opponenten probeert te verbeteren, zoals dit... Het debatje met Pechtold over uh, ja, de investeringen in het onderwijs. En dus kan je in 2014, en dat geldt specifiek voor het onderwijs... want er is nog wat geld extra vrijgevonden... De nulijn, in het onderwijs. In nee. het onderwijs, precies. Ja, ja, dus geen extra geld. Zullen we dit, uh... Er is wel extra geld gevonden voor het onderwijs. En daarmee kun je die nee, nullijn gewoon niet eerlijke Nou, het eerlijke verhaal, het eerlijke verhaal, het is, het eerlijke dat verhaal is dat, dat u maar vandaag <laughs> bekend maakt dat er 700 miljoen naar het onderwijs gaat. En waar komt dat vandaan? Uit de onderwijsbegroting. 700 miljoen extra voor 3000 jonge leraren ik kan die aan een baan komen. Ik zou er trots op zijn en daar ben ik ook nog. Ik ben er niet trots op, want ik kon het even niet volgen. En ik ben benieuwd hoe de gasten op de tribune dit hebben beleefd. Zegt u het maar, bent u tevreden? Nou, bij mij was het niet heel veel duidelijker. Nee, en bij ons ook niet. Dat was dan wel weer een beetje een probleem. Ja, en vervolgens, ja, de grote kritiek is natuurlijk... Bezuinigen we niet zoveel dat de Nederlandse economie eraan kapot gaat? Nou, dat is natuurlijk een uh, mooi verhaal voor Zelstra van de VVD om in de verdediging te gaan. Volgens hem klopt dat natuurlijk allemaal niet, uh, maar erg overtuigend was het niet. Geef eerlijk toe dat hij de belasten verhoogt, dat hij bezuinigt waar hij niet moet bezuinigen en dat hij het land kapot maakt. Wij komen in het verzet daartegen, maar wij niet alleen. Ook uw eigen achterban komt in het verzet daartegen, want die houdt geen kiezer meer over. Deur Zijlstra. Uh, uh, volgens mij zijn wij, zowel de heer Samson als ik, erg duidelijk over het feit dat deze crisis bestrijden. Dat iedereen dat gaat merken, dat wij daar dus ook niet voor weglopen en dat wij dus ook de noodzakelijke maatregelen nemen. We zien de export aantrekken, we zien de bedrijfsinvesteringen aantrekken in de geschiedenis van Nederland. Economisch gezien waren dat altijd de tekenen die economische stijl aankondigde, het kabinetbeleid werkt die lichtpuntjes, die, ja, die kunt lichtpuntjes, u toch niet ontkennen. Die lichtpuntjes zijn waarschijnlijk de sterren aan de hemel... als ze buiten op het gras een beetje liggen te dagdromen. Ja, want de Nederlandse, het Nederlandse kabinet... trekt de wereldeconomie uit een diep dal, zo blijkt maar weer. Dat is natuurlijk een beetje de vertekende werkelijkheid... maar het geeft wel een beetje aan dat ja, dit debat natuurlijk... vooral een debat is van grote woorden... Uh, in een tijd dat er geen verkiezingen zijn. Ja, ja. ja. ja. Ik dacht, nee, ik dacht, je, je bent stil te... van. Ja, nee, ja. Ik dacht, je komt er nog met eentje. Ja. Een mooie uitsmijter. Ja daar hoor, nee, die heb ik nog wel. Ik bedoel, we zijn Hoi, nee. er een beetje in verzopen. Nou, dan komt hij eh. terug naar het kippok. Heren, mag ik u verzoek niet door elkaar te schrijven? Van heel veel meedoen. maar. Van misschien wel meedoen. Het is duidelijk dat de wilders zijn woorden niet veel in de Dat kunnen ze wel. Dus laten we dat niet moeilijk doen. Dat kunnen ze wel. Het geen spelletje wel eens niet eens worden. Ja, dat is een waarheid, dat is een koe. Nou, dat is een mooie afval. En dan moet blijken of dat lukt. Ik dank u zeer. Ik ja? <laughs> Dank u zeer. Michiel Breedveld, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Nou, niks gewist dus. Goed, de laatste woorden van deze uitzending. Te beginnen met schrijver Klun. Dag Willemijn. Gisteravond in de kleine comedie De lulverhalen onder leiding van de opperlul Howard Komproe. En ik heb daar gisteren opgetreden getreden met uh, Abdelkader Benali en Richard Groenendijk. Gaat hem zien trouwens, winnaar van de Polifinario. En uh, de lulverhalen in het algemeen zijn echt een waardige tegenhanger van de vagina-monoloog gebleken. Heerlijk avondje. Goed, dankjewel. Reclameman Ar um, Kluin Oscar Oskarmerstein <lacht> dan. Goedenavond, Willemijn. Vanmiddag trokken acht Gelderse paarden... een gouden koets, een nieuwe koning... een beeldige koningin en een sombere toekomst naar het binnenhof. Wie dat worst is, mag het zeggen. En tot laatst, pornoactrice Bobby Eden. Lieve Willemijn... Na het eindeloze gedwurk van Miley Cyrus op de NT4 woord en nu naast in een videoclip... is de maat voor de aanstaande bruidegolf en filmster Lian Hemsworth vol. De wedding is off. Of, om het in de woorden van Lian te zeggen... wetsen niet. En... Dit is de dag, verlengt het festivalseizoen. Deze week live muziek van Ed Kowalczyk...